Het NOS-journaal. Onnoordduivené de Wit. Premier Rutte heeft vanochtend overlegd met PvdA-leider Cohen over de pensioenen. Daarbij was ook minister Kamp aanwezig. Na afloop is niets meegedeeld. Gisteren maakte Kamp nieuwe pensioenafspraken met de sociale partners. Maar de twee grootste FNV-bonden kunnen zich er niet in vinden. En omdat de PVV tegen een pensioenleeftijd is van 67... is de minister afhankelijk van steun van de PvdA. In Den Haag hebben 500 advocaten in Toga gedemonstreerd... tegen onder meer de bezuinigingen op rechtshulp. Het kabinet wil daar 50 miljoen op bezuinigen... en 240 miljoen op het Griffierecht. Een soort leges voor het aanspannen van een zaak. Daardoor zullen mensen die naar de rechter stappen... soms erg duur uit zijn, voorspellen de advocaten. Wie bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen zijn OZB-aanslag... is nu 150 euro kwijt en dat zou 500 euro worden. Een slechte zaak, zei de deken van advocaten op het protest. En aan de advocatuur is het belang toevertrouwd van hen allen. Goeden en slechten, sterken en zwakken. En voor al die partijen is het vitaal dat zij er gerust op kunnen zijn. Gerust op kunnen zijn dat zij bij de rechter terecht kunnen... als ooit de juridische nood bij hen aan de man komt. Onderzoekers zeggen dat er 15% minder mensen naar de rechter zullen stappen... als de kosten worden verhoogd. De Orde van Advocaten noemt dat onaanvaardbaar. De PvdA vindt dat de Europese regeringen een puinhoop maken van de kwestie Griekenland. Vlak nadat de Duitse bondskanselier Merkel een Grieks faillissement geen optie had genoemd... wekte minister De Jager juist de indruk dat daarop wordt aangestuurd, zegt PvdA-kamerlid Plasterk. De Jager zei gisteren dat Nederland zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's. Hij wilde niet zeggen welke dat precies zijn, maar hij zei wel dat er een toenemende onzekerheid is... over de mogelijkheden van Griekenland om de sunschulden terug te betalen... PVV-leider Wilders wil dat het kabinet snel een noodplan op tafel legt... voor het geval Griekenland inderdaad failliet gaat. Het kabinet moet duidelijk maken wat dat Nederland gaat kosten. De reddingsmaatschappij in Den Helder wil dat feestvierders op het strand... voortaan geen rode vuurpijlen meer afsteken. Deze zomer rukten de reddingsboten herhaaldelijk uit... voor wat loos alarm bleek te zijn. Op het strand waren vuurpijlen afgeschoten... die werden aangezien voor een noodsignaal. Alleen het afgelopen weekend al kwam dat drie keer voor... De KNRM moet vaak uren zoeken voordat het misverstand is opgehelderd, zegt een voorlichter. Vorig jaar is er 27 keer gevaren voor meldingen van vuurpijlen. waarvan er maar 8 echt waren. En dit jaar zitten we op 23 meldingen waarvan er 5 echt waren. En daarvoor varen dan reddingboten of vliegen helikopters soms uren rond. om te zoeken wat of de herkomst is van de vuurpijlen. Op de Duitse rivier de Hoente is een Nederlands vrachtschip in tweeën gebroken.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 Voor Alex Vermogensbeheer en onze rendementen, check alex.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Ed Anker en Elsbeth Grutteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Maak u zich geen zorgen over alle wilde stopverhalen. Dat wij jullie lening never nooit meer kunnen terugbetalen. Tuurlijk 110 miljard, dat krijg je terug, dat is een schrekje. Duizenden die corrupt behouden, mensen heus niet aan het plekje. Oh ja, dat zijn er dan. nog agentje. Wij hebben jarenlang zonder problemen kunnen. Mike Baudet, Karatje, welkom. Herken je dit liedje nog? Ja, dit is uit uh, de oudejaarsvoorstelling. Gedoog hoop, gedoog, hoop en liefde. Ja, We gaan straks uh, met jou hebben over je nieuwe theatervoorstelling, Pil. Waarin je ons meevoert in je eigen depressie en hoe je eruit kwam. Word je ook wel eens depressief van het nieuws, zoals de crisis, bankroet van Griekenland, onzekerheid van de pensioenen? Nee, ik, uh, ik word daar helemaal niet depressief Dat word je van. Niet? Nee, langer doorwerken vind ik ook prima. Lijkt me juist heerlijk. Dan geeft je energie. Ja, dan denk je: van, nou, dan hoef ik tenminste niet achter de geraniums. Ja, gewoon lekker doorwerken. Nou, wat goed om te horen. Dus ik, uh, nee, ik heb er alle vertrouwen in. Sibinia, ja. politiek redacteur van het Opinieweekblad Elsvier. We hebben u gevraagd om uh, de onoverzichtelijke brei aan berichten... over hoe het verder moet met Griekenland en onze pensioenen te duiden... voor waar een hele taak. Bent u bezorgd over de toekomst? <lacht> uh, nou, ik ben in het algemeen redelijk optimistisch. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de economie, want daar gaat het er grotendeels over. Uh, dat we ervan vanuit <lacht> moeten gaan dat de komende tien... en misschien wel langer, uh, grote aantal jaren... <lacht> Dat de gemiddelde welvaartsgroei zoals we die gewend waren de afgelopen decennia niet meer vanzelfsprekend is. Over depressie gesproken. Vanmiddag zijn de advocaat Scheidingsbemiddelaars bijeen in Den Haag om te praten over echtscheiding. echtscheiding in Nederland en de gevolgen daarvan. Advocaat Rob van Koolwijk schuift straks aan om de nieuwe cijfers over echtscheiding in Nederland met u te delen. En de vraag die daaruit voorkomt is: hoe trouw zijn wij bijvoorbeeld in het betalen van alimentatie? En onze ethicus Jan Forsterbos is uh, aangeschoven voor de rubriek Zwart-Wit. Jan, waar ga jij het over hebben vandaag? Nou, over een rel in wetenschapsland. Een sociaal psycholoog uh, die volgens vele hobbyonderzoek deed... naar vleeseters en hun persoonlijkheidstrekken. Die blijkt dat hele onderzoek verzonnen te hebben. En dat werd als een persbericht de wereld ingestuurd. En heeft voor veel commotie gezorgd. En dat geeft mij de gelegenheid om weer eens de puntjes op de i te zetten... van het wetenschapsethos. Dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Over een klein uur laat zij haar poëtische licht over onze gasten en wat ze gezegd hebben, schijnen. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, dan kunt u reageren via onze website www.ditistedag.nu. Of u kunt lekker meetwitteren en dan gebruikt u het hekje DIDD. Mike Baudet, een jaar geleden zat je hier ook om te praten over jouw boek Pil. Dat is een ja. enorm succes geworden. Nu sta je met uh, datzelfde boek in de theaters. In het boek komt een stukje voor waarin jij iets overwint... en voor het eerst weer in de HEMA, in de koopgroot iets gaat kopen. Mm -hmm. En dat klinkt ja. zo uh, als je het in je theatervoorstelling voorleest. De toeschouwers werk de moeilijkste werk is. Onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. Hij staat in die rij en hij pakt zijn portemonnee. Ja hoor, hij pakt zijn portemonnee. En nou ben ik benieuwd wat er gaat komen, want nu is het hek van de dam. Hij blijft staan. Hij blijft ijskoud gewoon staan in die rij. Ongelooflijk is dit. En ik mag toch wel spreken van een prestatie van wereldklasse. Voldé blijft staan en rommelt in zijn portemonnee. De, de rij schuift op. Voldé schuift achterloos mee, alsof er niets aan de hand is. Hij is aan de beurt, dit is het moment van de waarheid, hier worden de mannen van de jongetjes gescheiden, hij betaalt, hij betaalt en loopt soeverijn met de blokdood achterloos onder de arm naar buiten, zonder ook maar één keer om te kijken betaalt hij en loopt gedesineerd naar buiten in die vloeiende stijl die we nog kennen uit zijn vroege jaren, Maar wat is dit mooi, Nederland wordt wakker, hier wordt geschiedenis geschreven, als schitterend mensen om dit mee te mogen maken, aan het staat het publiek te kijken. Bodé hier met groot vertoon de trap ontloopt. Richting de hoofdstraat. Ja, mensen, dit kan toch bijna niet meer fout gaan. <laughs> ja. Mike Ja, nog steeds een overwinningsgevoel als je dat ja, voorleest. Enorm. Ja, enorm. Ja, ik heb soms volkomen onterecht een soort Vietnam-veteranengevoel. <laughs> <laughs> <Zo van>, uh, <laughs> Hoewel je daar nooit gevochten hebt. Hoewel ik daar <laughs> nooit geweest ben. Maar ik heb wel zoiets van, ik heb dat, dat grote zwarte monster... recht in de ogen gekeken en... Uh, ja, ik heb een, uh, een tocht afgelegd, zeg maar. En ook uh, een overwinning behaald. En Zelfs bestaat dat alleen maar uit iets kopen bij de Hema. Ja. Als mensen naar die voorstelling gaan, wat, wat, wat maken ze daarmee? Nou, uh, ik laat ze iets voelen van wat het is om depressief te zijn. Niet al te veel, want anders nee. jaag ik iedereen de zaal uit. Ja. Uh, en op een gegeven moment krijgt uh, de voorstelling een uh, positieve wending... wanneer ik uh, het juiste pilletje krijg toegediend... En uh, dan eindigen we met z'n allen in feeststemming. Oké, okay, dus het loopt goed af. Maar het loopt goed af, ja, ja. ja. Maar je gaat ook echt de, de, de diepte in... dat ze zich echt zeg maar het eerste half uur heel beroerd voelen in die show? Nou, het eerste half uur is wel pittig, ja. ja. Want Wat krijg je uh, over je heen dan? Ik, uh, ja, ik probeer dan de stukken uit het boek voor te lezen... die echt vanuit, uh, laten we maar zeggen... vanuit mijn depressieve perspectief zijn geschreven. Hoe ik toen naar de wereld keek. Op een hele zwarte manier. En uh, dat, dat komt bij mensen soms wel hard binnen. Maar, ja. loopt er wel eens iemand weg? Uh, er zijn wel eens mensen weggelopen. De, dan hoorde ik achteraf dat dat mensen waren die zelf nog in een depressie zaten. Oh ja. En die vonden het wel pittig. Ja, ja dan ja. is het wel een hele grote confrontatie. Ja. En, en onze redacteur is naar de, de voorstelling toe geweest. Die zei, ja, je wordt ook heel erg opgepept door de muziek. Want jij leest niet alleen voor, je maakt ook muziek. En er zijn ook een aantal muzikanten op het podium. Ja. Dus het wordt ook een gezellige beat eronder gezet, zoals we net ook hoorden. Ja, bij sommige stukken wel. Ja, Helpt dat ook om de vrolijkheid wat op te voeren? Het helpt om het een beetje te relativeren. Anders wordt het erg zwaar. En het is niet mijn bedoeling om daar te gaan staan... en medelijden bij mensen op te wekken. Hm. Daar gaat het niet over, wat mij betreft. Waarover uh, wel? Nou, ik vind dat het wel belangrijk is om... Uh, als je daartoe de mogelijkheid hebt... Uh, wat luchtiger en wat openhartiger en opener... en minder krampachtig over het onderwerp te praten. Want dat, ik merk dat dat, dat dat mij oplucht... en dat ook heel veel mensen die er zelf mee te maken hebben... dat ook oplucht. Want er is natuurlijk een enorm... Uh, Taboe nog steeds ja? rondom dit uh, onderwerp. Ja. Met, een, met een daaraan verbonden stigma voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Ondanks het feit dat het toch veel bespreekbaarder is geworden in de samenleving. Dat je er al in veel al... bespreekbaarder. Dat je er in allerlei bladen over leest, ja. dat je het erover hoort. Dat jij erover schrijft en over vertelt. Dat is waar. En ik was ook niet de eerste die erover schreef, want er zijn talloze boeken over geschreven, over het onderwerp. Maar je merkt nog steeds dat als je in een kroeg uh, vertelt in gezelschap dat je zwaar depressief bent geweest dan valt er een hele zware, genante stilte. Hm. En dan moet je toch met verdomd goede whisky aankomen... om de sfeer <laughs> nog uh, overeind te krijgen. Dan wordt het niet meer gezellig, waar je nee, zeggen. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Ben je dan een eenling die daar op een luchtige manier over kan gaan praten? Nee, volgens mij uh, zeker niet. Uh, Hans Dorrestein heeft dat ook in het verleden ja. al gedaan. Die, en die deed dat op een hele geestige manier, vond ik. Mm -hmm. uh, dus ik ben zeker niet de enige en ik ben ook zeker niet de eerste. En waarschijnlijk zal ik niet de laatste zijn... Um, maar het, op de een of andere manier lijkt het met dit boek ineens wel aan te slaan. Ja. Ik weet niet waarom dat in zit. Nou, het is ook heel maar... aanstekelijk geschreven. Of tenminste, je kunt je heel goed inleven in wat je meemaakt. Ja. Ook al is dat, ook als je zelf niet depressief bent, bijna niet in te voelen. Maar je beschrijft het wel op een manier die heel, heel toegankelijk is. Nou ja, dat is fijn om te horen. Wat je ook doet in de, in de, in de voorstelling is na de pauze een vragenblokje instellen voor mensen uit de zaal. Uh, ja. Laten we even. Iets van horen, iemand vraagt naar de aanleiding van de depressie en hoe je daar dan weer achter komt. Ja, absoluut. Ja. Ja, maar dat is vaak een moeilijk ding, want als je. Uh, uh, ik heb heel lang gedacht van je moet in therapie als je een depressie hebt. Hè? Uh, er is dus kennelijk ergens iets misgegaan. Je hebt een trauma omgelopen, of de, weet ik veel, je hebt een verkeerde manier van denken ontwikkeld. Dus je moet in therapie om dat te verhelpen. Maar therapie, dat hield bij mij geen tijd. Maar niks. En inmiddels is het uh, wetenschappelijk ook wel... in ieder geval, ik wil niet zeggen aangetoond... maar het is in ieder geval de gangbare mening... dat uh, lichte depressies met praten behandeld kunnen worden... maar zware depressies, dat er toch gewoon pillen in motten. Ja, je bent echt de deskundige dan op zo'n moment? Hè? Nou, ja daar moet ik wel mee oppassen natuurlijk... Ja. want ik ben natuurlijk alleen maar ervaringsdeskundige. Ja. En mensen stellen ook wel eens vragen... ja, die moet ik echt naar de dokter doorverwijzen. Want ik kan natuurlijk niet allerlei... Uh, Diagnoses uh, stellen of zo. Nee. Ja, er zijn wel eens mensen die sturen mij een hele medische dossier. oh ja? En dan zeggen ze meestal eerst... Uh, ja... Waarschijnlijk zit je er niet op te wachten... om mijn hele medische ja. dossier te lezen. En vervolgens en komen er vier pagina's met symptomen. Nou, dat valt op weer vier pagina's dan. Ja. Al. <laughs> al vind ik dat toch wel leuk... als mensen je op die manier in vertrouwen nemen. Ja. Maar ik, ja, die mensen heb ik niks te bieden. Nee. Behalve dan een aantal... Adem... Hele goede whisky. Een... Behalve ja. goede whisky, ja. ja. En ga zo snel mogelijk naar je arts en bespreek het. Wat, wat stellen mensen allemaal voor vragen? <kwijnt> oh, mensen stellen de meest uiteenlopende vragen. Uh, ze stellen bijvoorbeeld de vraag... Dat gebeurt bijna iedere avond. Uh, hoe is het voor jou zelf om dit weer voor te lezen? Nou, dan vertel ik altijd dat... Ja, op een gegeven moment die Mike Baldé uit dat boek... dat wordt ook een soort personage. Hm. Dus daar neem je ook een soort afstand van. Uh, wat ze ook vragen is... Uh, hoe, uh, heb jij last van bijwerkingen? Ah ja, heel en welke zijn dat dan? Ja. En via het ook niet moeilijk om altijd een droge bek te hebben? En et cetera, et cetera. Ja, mensen stellen de meest uiteenlopende vragen. Moet ik er dan van uitgaan dat ook iedereen die in die zaal zit... met depressie te maken heeft zelf? Dat, uh, nee. nou, dat kan ik niet zo goed nagaan. Maar ik merk wel aan bepaalde antwoorden die ik geef... waar dan weer door de zaal op gereageerd wordt... dat er aardig wat mensen zijn die er uh, of wel mee te maken hebben... in hun nabije omgeving of het zelf hebben. ja. Ja. Dus het, is toch ook, het trekt mensen aan, blijkbaar, ja, logisch ook wel... die, die, die, die affiniteit met het onderwerp hebben. Is het één grote groepstherapie dan, wat je daar toepast? Ben je een soort dokter Phil die daar... Hmm. <laughs> nou, nee, dat hoop ik niet. Nee. Hmm. Dat hoop ik niet. Maar ik merk wel dat het mensen oplucht als je gewoon normaal erover praat. Niet zwaarmoedig of, of heel krampachtig of heel ingewikkeld... Gewoon op een normale alledaagse huistuin- en keukenmanier over dat onderwerp praten. Ja. Dat vinden mensen al fijn, want er gebeurt niet zo heel veel. Nee. En ik denk ook dat mensen het prettig zien, vinden om te zien dat jij dus weer in staat bent om op zo'n podium te staan en een vrij normaal leven te leiden. Ja, ja. betrekkelijk normaal, want ik word nooit echt helemaal normaal <lacht> natuurlijk. Maar um, ja, dat denk ik ook. Het geeft misschien hoop. Dat ja. zou kunnen. En misschien, uh, ik heb ook wel eens gedacht, misschien geef ik mensen te veel hoop hoor. Ja? Daar heb ik wel eens over getwijfeld. Van, want uh, ja, ik, ik kom wel heel veel mensen tegen die dankzij pillen zijn genezen... maar ik kom ook veel mensen tegen die het ook met pillen niet redden. Hm. Dus dat is, uh, dat is heel moeilijk. En dan zien ze jou daar staan en jou ver, jij vertelt... met mij gaat het wel goed. Ja, ja, misschien denken ze alleen maar die bodé... die weet niet waar hij over praat, want uh, dat helpt helemaal geen bal, die pillen. Nee, nee dat, dat kan ook. Is er een, een leven na dit verhaal voor jou? Ja, absoluut. Ik ben met een volgende boek bezig... Ik heb vannacht bedacht waar het over gaat. Oh, dus nou, vertel maar wat weten. weten. Nee, je mag, je mag ah, het niet hoor. weten. Hé, hey. nou hoor. <laughs> uh, ja, zeker. Ja, op een gegeven moment moet je ook weer uh, verder met je leven. Maar ik heb zeven jaar ellende van die depressie gehad. En ik vind het ook wel leuk om er een paar jaar plezier van te hebben. Ja, nee, dat zou ik zeker doen. Dus, uh... Minste zeven jaar, zou ik <laughs> zeggen. Heel bijbel in ieder geval. Je bent natuurlijk ook muzikant. Ja, eigenlijk wel. En, Van oorsprong eh, ben ik meer muzikant dan, ja, dan iets anders. Ja, die muziek komt ook in deze voorstelling wel, wel aan bod. Is, is dat iets waarvan je denkt, daar moet ik ook weer mee, meer, meer mee gaan doen? Ja, nou zeker. Ik heb een paar jaar geleden alsnog... mijn conservatoriumopleiding afgerond. En toen heb ik voor het eerst een stuk geschreven voor strijkorkest. En als je daar 18 man ziet zitten... die met toewijding en concentratie jouw nootjes spelen... Dat, dat, een groter cadeau kun je bijna niet krijgen. Dus daar wil ik zeker nog eens iets mee gaan doen. Zullen we nog even ja. naar een stukje muziek uit je voorstelling luisteren? Oh, dat is goed. Af. Wat zei je? Ja, dit stukje hoor ik eigenlijk op een ander instrument te spelen. Oh. Maar dat begaf het tijdens de voorstelling. Oh, en toen om... heb je even geïmproviseerd. En ben je ja, een ander, uh... ja het werd veel beter ineens. Nou, ja. voortaan dus, uh... op deze manier dan. <laughs> Hoe lang uh, ga je door met optreden? Met pil? Uh, tot en met uh, eind oktober, nee ik geloof begin november ook nog. Ja. Ah, ja. Eerste week van november. Dus het is eigenlijk een heel kort toertje. Ja, en uh, overal uh, wel uitverkochte zalen? Nou, het gaat met de kaartverkoop in Theaterland uh, heel slecht. Vanwege de BTW. Ramzalig. Ja. Echt, uh, mijn, mijn impresario die, uh, had laatst berekend dat hij uh, dat 40% minder kaarten heeft verkocht. Zo. Dat is natuurlijk dramatisch. Ja. Dus mensen kunnen nog terecht? Mensen kunnen nog terecht. Goed, ja. nou, Wees welkom. Dankjewel. En uh, we hopen natuurlijk snel van je te vernemen. Waar je nieuwe boek over gaat. Oké. Okay, hartelijk dank. Straks uh, praten wij over de alimentatie. Die volgens de advocaten helemaal anders geregeld moet worden. Maar nu eerst andere geldzaken. Onze pensioenen. En het failliet van Griekenland. Ja, want misschien valt het toch eigenlijk wel om. Dat is dan Griekenland. Minister Jager heeft dat een beetje laten doorschemeren. En hij is zich er stiekem op aan het voorbereiden. Er is drukverkeer in Duitsland. Merkel probeert de gelederen gesloten te houden. Maar de Duitsers twijfelen. Finland heeft al helemaal geen zin in hun hulpverlening. Het kan zomaar dat, nou, misschien wel tijdens deze uitzending, het omvallen van Griekenland begint. En dan hebben we nog niet de problemen rondom het pensioenakkoord besproken. Wie is als winnaar uit dat gevecht gekomen? We bespreken de politieke actualiteiten met Elsevier-commentator Siep Winia. En nu we beginnen met hem. ...zodanig stuk. dat de tijd van het praten voorbij moet zijn... ...en de periode van het gezamenlijk oplossen van de problemen... ...dat moeten we nu laten beginnen. Hij verschuift geld van de hoge inkomens naar de lage inkomens. Daar ben ik blij mee in blijft toch dat uh, wat uh, de minister geboden heeft... en wat partijen gisteren van gezegd hebben, nou zo is het wel goed... Ja, wat ons betreft toch in, in hoge mate nog kort schiet. Ja, we, we zitten midden in allerlei, uh, allerlei spannende on ontwikkelingen... als het gaat over de financiën, over de economie. Om te beginnen bij Griekenland. En misschien dat we het een beetje te spannend hebben aangekondigd... maar als je denkt dat de, Griek de hele economie over vertrouwen gaat... zou het, het zomaar kunnen zijn dat we vanmiddag... Het begin zien van het totaal instorten, of het eindelijk instorten van Griekenland, meneer Nou, dat, uh, dat instorten van Griekenland is eigenlijk begonnen toen ze lid werden van de Europese Unie tien jaar geleden. <laughs> ja. Uh, maar, en dat kwam een kleine twee jaar geleden, werd het manifest. En eigenlijk zie je deze het hele zomer al. Maar ook. echt het instorten als zolang ze langs de EU zitten? Uh, nou, wat mij betreft wel. Kijk, ze zijn destijds uh, lid geworden van de Europese Unie. Terwijl ze niet aan de voorwaarden voldeden. Dat betekende als zodanig al een, een ontmanteling van de afspraken die we uh, nodig hadden. om maar enigszins die euro te kunnen laten functioneren. Uh, wat voor hen een belangrijk nadeel is, is dat zij uh, binnen die euro weliswaar. Gratis geld kregen. Want plotseling hoefden ze heel weinig rente meer te betalen, omdat ze als het ware onze rente betalen. Waarop de Griekse particulieren, maar voor de Griekse overheid zelf ontzettend veel geld is gaan uitgeven en lenen enzovoort. Dat heeft een luchtbel veroorzaakt in de economie. Dat wil zeggen, dat is vooral trouwens meer in Spanje en in Ierland gebeurd, dat een luchtbel in de economie ontstond. Hmm. In Griekenland zijn ze vooral, uh, laten we zeggen, meer gaan uitgeven dan ze ooit hadden. Ondertussen werden ze minder competitief, ze konden minder goed concurreren. Ze moesten produceren als het ware voor. Duitse prijzen, terwijl ze dat kwalitatief niet kunnen. Dus hun economie is ondermijnd door het lidmaatschap van de, Euro, uh, van de eurozone. Terwijl ze ondertussen uh, geld over de balk zaten smijten... op basis van goedkoop geld. Dus in die zin kun je zeggen, het probleem is al ontstaan... toen ze lid werden van per 1 januari 2001, als ik het wel heb, van de eurozone. Maar hebben we hebben natuurlijk het grote probleem zien ontstaan... de laatste anderhalf jaar, toen na de, de, in het de, in de na nasleep van de schuldencrisis, de kredietcrisis... Uh, hun uh, geweldige staatsschuld niet meer terugbetaald kan worden. Europa is gaan helpen, plakken en lijmen, pleisters. En uh, naar mijn opvatting was het altijd de verkeerde strategie. Maar dat uh, gaat nu misschien verkeerd aflopen? Nou, verkeerd aflopen. Als je vond dat. Ze, uh, is het eng? Als het, is dat het erg als, als Griekenland failliet gaat? Ik denk dat het, uh, dat is dus niet leuk. Het uh, kost geld. Uh, het en wie is niet kost dat geld? Nou, in ieder geval kost dat geld aan uh, al diegenen... die geld hebben geleend aan Griekenland. En dat zijn in mate uh, wij. Ja. He, dus het begon met uh, de Grieken die zelf aan de staat hadden geleend... en Frans en Duitse banken vooral die geld aan Griekenland hadden geleend. Maar de laatste anderhalf jaar hebben wij als Noord-Europese landen... Uh, en ook een beetje de IMF, waar de Amerikanen ook in zitten... maar vooral ook de Europese Centrale Bank... hebben geld uh, aan Griekenland gegeven. In feite hebben wij hun schulden overgenomen. Dus als er... Uh, als we geld gaan verliezen, als het verloren wordt... dan is er in, zal het in belangrijke mate de, de Noord-Europese landen zijn. Ja. Uh, maar mijn opvatting luidt dat je nog beter zo'n uh, failliet kunt nemen. Het verlies nu kunt nemen. In plaats van dat tot je sint mis, en dat kan wel een eeuw duren... Uh, jaar in jaar uit een land als Griekenland... en landen die net zo onverantwoordelijk zijn als Griekenland... blijven onderhouden. Ja, Vosbosch, jij wilde graag even reageren. Ja, nou, als, als u het verhaal vertelt, klinkt heel aannemelijk... maar ik zou zeggen, van het probleem ligt dan toch ook helemaal in het begin. Ik bedoel, wij dragen toch ook een verantwoordelijkheid als Europese Unie... om een land binnen onze Unie te halen... dat zelf al niet aan de voorwaarden voldoet. Dus een perverse worst voor te houden, van wij steunen jullie. Je kunt op ons rekenen, een soort vangnet. Vervolgens gaan die Grieken... Misschien hun natuur achterna, achterna, zoals je nu hoort. Nee. En ze gooien het geld over de balk. En dan na tien jaar, dan blijkt inderdaad de hele zaak op instorten te staan. En dan zegt Europa ineens: van, Oh, maar wij trekken onze handen. Nee, nee, nee, het is allemaal de schuld ex, verdiend. Excuus, excuse. Nee. er zit uh, uh, één, laat ik het denkfout noemen. <laughs> uh, en die luidt dat uh, landen die bij de eurozone kwamen. Het gaat niet over de Europese Unie, het gaat natuurlijk niet over die 27 landen, het nee, de 17 de landen van de, ja. van de euro. Uh, die landen hebben nooit in het vooruitzicht gesteld gekregen... dat zij in de rest van de tijd geholpen zouden worden door de andere landen. Integendeel. Integendeel de staat in het verdrag van Maastricht, 20 jaar geleden afgesloten... 12, 13 jaar geleden ingegaan... staat in dat andere landen, landen die in problemen komen... juist niet zullen helpen. Dat is een van de grote fouten die de afgelopen jaren gemaakt is... dat ook deze afspraak niet na komen. Ik vergelijk het graag met de Verenigde Staten... waar een, een deelstaat als Californië... Uh, uh, ook failliet, is. failliet was, daar staat ook in de grondwet... no bail out heet dat. Ja? Dus ieder land is verantwoordelijk voor zijn... ook de deelstaten in Amerika zijn verantwoordelijk voor hun eigen staatsschulden. Als ze failliet raken, moeten ze dat zelf probleem oplossen. Dus en dat, we moeten en, eigenlijk de Grieken aan hun lot overlaten, zegt u? Nou, volgens de afspraak hadden we moeten doen. Volgens de afspraak hadden we moeten doen. En bovendien, waarom bestaat die afspraak? Omdat je... Uh, dat leidt tot gedragseffecten. Als je van tevoren zegt, jongens, ga je, oh, ga je gang gaan. maar. Want ja. dan, je wordt toch wel gered. En dat werkt dus nu ook zo. als Je regel niet nakomt. En daarom denk ik dat... Ik sta niet, natuurlijk niet te juichen bij een Grieks bankroet. Maar er gaat wel een geweldige sanerende en waarschuwende werking vanuit. Ja. Dan geef je namelijk aan... Je bent verantwoordelijk voor je eigen zaken. Wij gaan je niet helpen. In economische problemen zijn weekenden vaak belangrijk. Want dan is het rustig op de markten. Ja. Wat, uh, wat staat ons dit weekend te wachten? Nou ja, als we het al halen. Hè, want, uh, maar kijk, wat we in ieder geval hebben is dat de vrijdag de G7-ministers eh, van... nou ja, ik moet het anders zeggen. Eh, de, de ministers van... de, de ecofin-ministers, dus de minister van Financiën van de Europese Unie... en dan natuurlijk vooral die van de eurozone, komen bijeen. En daarbij zal ook de Amerikaanse... dat is een novum, de Amerikaanse minister van Financiën in Timothy Geithner aanwezig zijn. Dat is al heel wat. De Amerikanen beginnen zo steeds meer te moeien met de eurocrisis. Al was het natuurlijk maar omdat mm. zij via het EMF... ook in die Griekse schulden zitten. Eh, nou ja, het zou heel goed kunnen zijn dat dat een, een cruciaal moment wordt. Dat die, uh, die Ecofin, de minister van Financiën, uh, in Polen bijeen uh, belangrijke uitspraken gaat doen. Maar voor hetzelfde geld is het gewoon de markt. Hè? We hebben ja. vanochtend gezien dat. Uh, dat een, een bedrijf als Moody's, hè, die bepaalt of staatsschulden uh, nog terugbetaald zullen worden of niet, dat die. Niet alleen staatsschulden, maar particuliere schulden. Dat die twee grote Franse banken, uh, Société Générale en Credit Aricol, die, die een belangrijke mate geld in Griekenland hebben zitten, dat die uh, de rating verlaagd ja. is. Dus de betrouwbaarheid. Van hun verlaten. Ja, kijk, kan het kan natuurlijk best zo zijn dat markten, geldverstrekkers, zelf de stekker eruit trekken. Dat we dan veel sneller gaan dan we hadden gedacht. Dat is allemaal denkbaar. Als we even teruggaan nu naar, naar Nederland. Ondertussen zijn wij hier over pensioen aan het praten. We hebben gisteren eigenlijk een hele rare dag gehad waarin. Nou ja, formeel de vakbonden eens zijn uh, of een akkoord hebben bereikt, maar waar een groot gedeelte van die bonden zeggen. wij zijn het daar eigenlijk niet mee eens. Wat, wat is de betekenis nou van die uitspraak? Want KAMP die houdt zich er wel aan vast, lijkt het. Uh, Kamp die zegt dat hij een afspraak heeft met de vakcentrales en met de werkgevers. Maar de belangrijkste vakcentrale, uh, de FNV. Uh, daar uh, hebben we weliswaar de meeste bonden uh, kennelijk ook ingestemd ja. met het akkoord. Waarvan we de inhoud eigenlijk niet, niet helemaal kennen, maar goed. Uh, maar verderweg de grootste bonden, 2A3, dus de avocado, de ambtenaren, ruwweg gesproken, de collectieve sector, uh, bondgenoten, dus de industrie en misschien ook de bouw, die moeten nog zo'n ja. uitmaken wat doen. Ja, die uh, willen niet. Die vinden dat de concessies die minister Kamp gisteren nog op het laatste moment gedaan heeft om de FNV om dus, ja, die bonden als het ware in het hok te houden... dat die onvoldoende zijn. Dus de vraag is of er werkingakkoord is. De vraag is wie nu de basis is bij de FNV. De vraag is... Uh, of minister Kamp voor dit akkoord, waarvan we de inhoud dus nog niet echt kennen, waarvan we ook niet precies weten of het echt een akkoord is, uh, of die daarvoor een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, en dat weten we morgen, want dan is er een debat. Te, ondertussen lijkt dan de Europese Unie richting afgrond te gaan, Griekenland failliet te gaan. Nee, nee, zijn, we in zijn we in Nederland wel goed bezig? De, wij... de Europese Unie gaat niet aan de afgrond. Okay. Griekenland uh, wel dan? De eurozone gaat ook niet aan de afgrond. Nee. De, Euro de Europese Unie doet natuurlijk veel meer aan wat betreft het openhouden van de grens, om iets te noemen. Dus de, de, die, die open grenzen bijvoorbeeld, dat verdwijnt helemaal niet. De eurozone kan, denk ik, ook prima in stand blijven. De vraag is uh, of dat in de huidige samenstelling is. Dus met Griekenland en misschien een paar andere landen. Maar Zelf we wel, denk ik van niet. Zou ons in Nederland niet daarop moeten concentreren... in plaats van dat gesteggel over de pensioen? Uh, nou, dat gebeurt ook natuurlijk. Uh, ik denk dat een, een minister-president als uh, Mark Rutte... op dit moment met twee zaken bezig is... te weten met de eurocrisis en met de pensioencrisis. Als het, als het gaat over die pensioenen, is het nou een kans voor kamp dat de bonden zo verdeeld zijn, dat hij een beetje zijn eigen gang kan gaan? Of heeft hij nu echt een probleem? Nou, ik denk dat hij het wel fijn had gevonden... als hij uh, gewoon helemaal zeker wist dat hij zaken deed met de FNV. Dus met mevrouw Jongerius. Ja. Kijk, het, we moeten even teruggaan als ik dat kan naar nou, vorig jaar juni. Toen hebben plotseling, nadat nou, ze het eerst nooit lukte, de, de vakcentrales en meneer Wientjes van de ondernemerslobby, zal ik maar zeggen, een plotseling in het zicht van de verkiezingen een deal gemaakt. Namelijk dat ze wel bereid waren tot een akkoord waarbij de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd leeft, omhoog zou gaan. Bij die gelegenheid is de weg geopend voor een stijging tot. 68, 67, nou, te beginnen 67, maar eigenlijk eerst 66, daarna 67 enzovoort. In het regeerakkoord heeft Geert Wilders uh, niet toegestaan... dat er meer in stond dan 66 jaar. Dus als Kamp, maar van Wilders mag Kamp ja. wel praten met de derde. Dus wel met de vakcentrales. Dus als Kamp, VVD, uh, die zou graag willen... dat die pensioenleeftijd om de uh, ja. tijd verder gaat dan van Geert Wilders mag. En alleen om die reden is het natuurlijk handig dat die zaken zou kunnen doen... met niet alleen de ondernemers, maar ook met de vakcentrales. Goed, we gaan verder. Ja, zometeen na het nieuwsoverzicht praten we verder aan deze tafel met Rob van Kolhoven van de echtscheidingsadvocaten en mediators. Met Jan Forsterbos over sjoemelen in de wetenschap en natuurlijk met Mike Baudet en Sipwinja. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno Duiven Nederwit. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De kamp wil de pensioenleeftijd verhogen naar 67. Maar omdat coalitiegenoten PVV daartegen is, is de minister afhankelijk van steun van de PVDA. De Noord-Duitse rivier de Hoenten is mogelijk twee weken geblokkeerd door een Nederlands vrachtschip. Dat is daar in tweeën gebroken waarschijnlijk doordat de sterke stroming het schip naar de kant dreef. De opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen en er lekt voor zover bekend geen olie. En de Koninklijke Reddingsmaatschappij wil dat feestvierders op het strand voortaan geen rode vuurpijden meer afsteken. Deze zomer rukt de reddingsboten herhaaldelijk uit voor wat loos alarm bleek te zijn. Op het strand waren vuurpijden afgeschoten die werden aangezien voor een noodsignaal. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Jan Forsterbos. Jij vertelt ons straks hoe de wetenschap zijn vertrouwen weer kan terugwinnen... naar de verzonnen data door hoogleraar Dirk Stapel... in zijn onderzoek naar vleeseters die hufters zouden zijn. Carbettier Mike Baudet, die uh, uh, een prachtige voorstelling op dit moment heeft... naar aanleiding van zijn boek Pil. En uh, re politiek redacteur van Els Viersip Winia... met wie we net spraken over Griekenland en het pensioenakkoord. En we gaan zo verder spreken met scheidingsbemiddelaar Rob van Koolhoven. Want hoe trouw zijn gescheiden mannen in het betalen... Van hun alimentatie. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD of u gaat naar onze website Ditistedag.nu. Goedemiddag, meneer Van Kolwijk. We zeiden uw naam een paar keer fout. Dat zullen we niet meer doen. Hartelijk welkom in deze oh. uitzending. Dank u wel. Morgen, u bent in Den Haag. Want morgen is er de dag van de scheiding. En vandaag is er in Den Haag een congres over alles wat met echtscheiding samenhangt. Uh, wat doet u vandaag op dat congres? Nou, tijdens dat congres hebben we eigenlijk centraal gesteld um, hoe in de toekomst moet worden omgegaan met uh, de ex En met alle deskundigen op dat gebied uh, proberen we een debat te leiden en eigenlijk een lijn uit te zetten voor de toekomst. En uh, wij hopen eigenlijk door middel van dit congres dat het een soort aanjager is voor een bredere maatschappelijke discussie over uh, dit onderwerp ja, en de gevolgen die geregeld moeten worden. Ja, want ik dacht altijd eigenlijk al dat alles wel redelijk geregeld was rondom echtscheiding in Nederland. Is dat niet zo dan? Dat is ook geregeld. Alleen er zijn altijd regels die anders dan wel beter kunnen. En um, de maatschappij verandert en ook daar uh, moet oog voor zijn, denk ik. En um, wij vinden dat nou ja, met die maatschappelijke achtergrond moet je kijken van nou, hoe kan het anders in de toekomst. Ja, u heeft ook onderzoek laten uitvoeren uh, naar echtscheiding. Dan legt u daar eens wat uit, uit de uitkomsten van dat onderzoek? Nou ja, een van de onderdelen die daarin uh, is onderzocht... dat onderzoek uh, is van TNS Nipo... en die heeft aan een gemiddelde Nederlander gevraagd... Uh, wat men nou over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op echtscheiding vindt. En een van de dingen die wij interessant vonden... was de duur van de par Um, nu, op dit moment, is het zo dat als iemand gaat scheiden... dan is het in beginsel zo dat de alimentatieverplichting 12 jaar duurt. En wat is daar nou de achtergrond van destijds toen die wet werd ingevoerd... want die is alweer van 1994... dat um, het idee was als iemand zou worden verlaten in het kraambed... dat hij tot het twaalfde jaar van het jongste kind... Um, in ieder geval een bijdrage ontving voor de kosten van levensonderhoud. Ja, dat klinkt heel redelijk. Ja, alleen de maatschappij is natuurlijk wel veranderd. In die zin dat uh, destijds het wellicht meer zo was dat er uh, een traditionele rolverdeling was. Waarin uh, de ene uh, de kost verdiende en de ander thuis zat en zorgde voor de kinderen. En dat is natuurlijk verschoven in oh. de loop der tijden. En wij vonden het interessant om te weten... wat uh, de gemiddelde Nederlander daar dan van vond, uh, uh, van die duur... en wat men nou vond voor de gemiddelde duur. En, ja. en? Het opvallende is dat zowel gescheiden mensen als de gemiddelde Nederlander... zeggen van, nou, maximaal zou dat vijf jaar moeten duren. Oh, en uh, daarna zou dat uh, voorbij moeten zijn. En dat is wel een opvallend resultaat, denk ik, uit het onderzoek. Kreeg u in uw praktijk uh, van familierechtadvocaten... kreeg er ook veel klachten over, over de duur van, uh, van de alimentatie? Nou, dat is natuurlijk twee allerlei. Want in de ex gangspraktijk sta ik zowel de alimentatiegerechtige ja. als de alimentatieplichtige bij. Dus de ene keer vindt u het een, en de andere en, keer vindt u het ander. Nou, nee, nee ik, precies 50-50. Ik probeer niet mee te waaien met, de andere, met alle winden van de cliënt. Maar um, het doel van alimentatie is uiteindelijk dat iemand weer in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. En dat is een middel om iemand weer een start te geven op de arbeidsmarkt... en een cursus te laten volgen of een opleiding. En vervolgens dat iemand weer uiteindelijk... Um, nou ja, voor zichzelf kan zorgen. En Vindt u dan ook dat de wettelijke regels... dan veranderd moeten worden om dat tot stand te brengen? Nou ja, de heersende praktijk is dat... als men het er niet samen over eens is... en laat ik dat even uh, benadrukken... Dan, uh, en de rechter zou een oordeel moeten vormen... dan uh, maakt hij een beslissing voor het hier en nu... Uh, zonder dat er een... Uh, die stelt dus een bedrag vast... en vervolgens is de vraag van... oké, okay, uh, en dat is dan... Met name de vraag van de alimentatieplichtige. die stelt de vraag: van ja, en wanneer wordt het dan anders? Ja, dan moet je dus terug naar de rechter toe. om dat weer opnieuw voor te leggen. En als de alimentatiegerecht in de tussenliggende de tijd niets heeft gedaan. dan wordt dat wel bekeken. Maar uh, doorgaans, uh, hoofdlijn is toch wel dat uh, wordt gezegd: van nou, oké, okay, mevrouw krijgt alsnog een poging. om uh, haar best te doen. Terwijl als het van tevoren al meer duidelijk is... dat er wat verwacht wordt van degene die de bijdrage ontvangt... dan uh, is dat denk ik een goede stimulans voor degene die het ontvangt. Want laten we wel zijn, als iemand niets doet en op de lauweren rust... Uh, het eindigt uiteindelijk, of na vijf jaar of na twaalf jaar... maar het eindigt en dan ja, zal je ook voor jezelf moeten zorgen. Ja, goed, dat is de alimentatie, daar heeft u naar gevraagd. U heeft ook het onderwerp co-ouderschap voorgelegd... Aan, uh, uh, in het onderzoek aan mensen, uh, te vragen wat mensen daar dan van vinden. Wat kwam daaruit? Ja, we hebben de vraag voorgelegd... Um, of co-ouderschap nou met name bedoeld is voor de kinderen... of is dat nou bedoeld voor de ouders? Voor en, de kinderen toch? Ja, maar uit het onderzoek blijkt dat Nederland eigenlijk denkt... dat um, het co-ouderschap met name uh, nou, ja, leuk is voor, voor ouders. In die zin dat um, de, het idee is dat... Uh, uh, vier van, um, de viertiende van alle Nederlanders zegt van ja, het co-ouderschap is leuker voor ouders dan voor kinderen. Met andere woorden, de ouders stellen kennelijk hun eigen belang voor op bovenop dat uh, van de kinderen. Aha. En dat is natuurlijk ook wel um, een nieuw ja, geluid, denk ik, wat we hier horen. Omdat uh, men denkt altijd van ja, co-ouderschap doe je omdat uh, je dat wil voor de kinderen en dat dat het beste is dat ze goed contact hebben met beiden. En dat is. Um, nou ja, toch wel een het, en, het en, resultaat, waar, En waarom is dat dan niet zo? Waarom hebben kinderen dat dan niet als ze dat co-ouderschap co zo afgesproken is? Je zou zeggen 50% bij één, 50% bij de ander is voor iedereen het beste, maar... Waarom is dat, werkt dat niet zo dan? Dat kan natuurlijk heel goed. Met name in gevallen waarin mensen samen in staat zijn... om hele goede afspraken te maken. Op het moment dat mensen het met elkaar eens zijn... en in staat zijn om nog steeds na de echtscheiding met elkaar te communiceren en overleg te hebben... dan kan dat heel goed werkzaam zijn. Maar als het zo is dat men niet meer zo heel goed... met elkaar door één deur kan... en, en niet in staat is om uh, over ook kleine zaken te overleggen... dan is de vraag van ja, waar zadel je de kinderen mee op? Zijn die dan degene die de boodschappen worden... van boodschappen van ouders over en weer... En um, dat is wel iets waarvoor gewaakt moet worden. En zeker in onze eigen praktijk als uh, zowel advocaat als scheidingsmediator... is het natuurlijk de bedoeling dat daar ook oog voor is. En dat je kijkt van nou wat is nu de praktische uitwerking... en hoe gaan jullie daarmee om op het moment dat er een probleem ontstaat. Want dat, ja. dat, dat is met name het belangrijkste... dat je op het moment dat er een probleem al is... Uh, of dat je een probleem voorziet op termijn... dat je dan met elkaar zegt van oké, okay, dan gaan we het zo aanpakken. We gaan het samen oplossen en als we daar niet uitkomen... dan gaan we misschien maar terug naar die mediator om het op te lossen. Oké, okay. het is uh, negen minuten over half drie. Nederland moet een groepje weduwe van de slachtoffers... in het Indonesische dorp Ravagede een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De hoogte van die schadevergoeding is nog niet bekend.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 Ja, Luister naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Ethicus Jan Forstenbosch, cabaretier Mike Baudet... journalist en commentator Sibinia en Rob van Koolwijk. Over, met hem sprak ik over echtscheiding. Even over RAKWD. Uh, meneer Winia kan me voorstellen dat u daar een mening over heeft. Eltsvier ja, schrijft dat er ook regelmatig over. Vindt u ervan, schadevergoeding? Eh, nee, ik, ik, bijna alle onderwerpen kan ik eindelijk <laughs> wel praten. Met. Maar ik niet weet, over. Ik weet er gewoon te weinig van. Nee, iemand ja. anders aan tafel? Lijkt me goed. Schadevergoeding. Jan, jij nog terecht. een ethische opmerking misschien? Nou ja, goed, het is wel een beetje tijdgebonden, denk ik. En het is heel lang geleden. Dus het was nu onafhankelijkheidsstrijders, wordt er gezegd. Toen waren het waarschijnlijk terroristen. Ja. Dus uh, ja, de, de tijd vergaat. En ik denk van dat in het licht, als je een progressieve moralist bent... dan denk je dat we het nu beter zien dan destijds. En zo. Ja. Dus Ik ben er wel voor voorjaar over die schadevergoeding. Het past bij deze tijd dat we ja. daartoe overgaan. Ja, over gaan. ja, ja maar absoluut. Ja. We hadden het over de dag van de echtscheiding. Dat is het morgen, meneer Van Koolwijk. U bent echtscheidingsadvocaat. Echt is dat eigenlijk een leuk beroep? Dat is een heel leuk beroep. Omdat uh, nou ja, het is uitdagend om mensen toch in een crisissituatie binnen te zien komen. En samen uh, te zorgen voor een oplossing. En... Uh, een oplossing die perspectief biedt voor de rest van hun leven. Want zo essentieel is het dan. En uh, meestal is het zo dat als mensen de deur uitgaan... en je ook het idee hebt van oké, okay, ze kunnen weer de toekomst in. En vaak ook, ze kunnen samen de toekomst in. En het probleem wat ze hadden is opgelost. En uh, nou, voor beide partijen is er weer een nieuw perspectief. Ja, Nou, dat lijkt me inderdaad mooi als u dat, dat gevoel kunt hebben bij, uh, bij, bij uw cliënten. Nog even één opvallend uh, onderdeel uit het onderzoek. Het samengestelde gezin. Dat is op een redelijk nieuw fenomeen uh, in Nederland... Maar 13% van de Nederlanders op dit moment leeft al in zo'n situatie. Wat, wat is daarover in uw onderzoek naar voren gekomen? Nou ja, inderdaad, dat onder de gemiddelde Nederlander is ongeveer bij een tiende sprake van een samengesteld gezin. Terwijl bij gescheiden Nederlanders dat aandeel veel hoger ligt. Bij ruim de helft van, van de gescheiden mensen is sprake van een gezin waar wij één of beide partners uh, kinderen hebben uit een eerdere relatie. En um, nou ja, je ziet dan ook uit het rapport dat de meerderheid er eigenlijk geen problemen mee heeft... met het feit dat ze onderdeel uitmaken van een samengesteld gezin. Uh, maar het probleem zit er meestal wel in de opvoedingsstijl van uh, de huidige partner of de ex-partner. Oh. En daar gaat dan het geschil vaak over. Aan de andere kant zijn er ook positieve feiten. Namelijk gememoreerd wordt dat uh, de gezelligheid die in zo'n samengesteld gezin aan de, aanwezig is... Ja, dat dat zeer wordt gewaardeerd. Oh. Dus het heeft ook zijn positief kant. Hadden we dat verwacht, gezelligheid? Het lijkt mij vooral nogal heel ingewikkeld om twee gezinnen in elkaar te schuiven. Ja, nou, ik, ik denk dat op het moment dat uh, het allemaal goed verloopt... zitten daarvoor en nadelen aan. En uh, ik denk dat het prettig is als... Uh, als je een nieuw gezin hebt, dat je uh, probeert te realiseren dat iedereen met elkaar in nou, een bepaalde modus vindt. En ja, het traditionele rolpatroon is toch een beetje weg. En het traditionele gezin ook. En ja, het op het moment dat mensen hun eigen samenlevingsvorm vinden en die vinden dat prettig, ja, prima. En vinden de, vinden de kinderen, want daar ging het net bij het co-ouderschap ook al over, vinden de kinderen dat ook prettig? Nou, zoals ik uit het, uit het onderzoek begrijp, is dat, uh, is dat ook die kinderen, althans, maar dat is dus gevraagd aan de ouders. Dus dat is natuurlijk mm. altijd de vraag of het ja, de kinderen zelf Ja, dat nooit vinden, een eerlijk antwoord. Maar uh, dat wordt in ieder geval wel zo uh, gememoreerd dat, dat, uh, dat, ja, dat mensen zeggen van ja, onze kinderen vinden dat ook prettig. Dus ja, maar, morgen, moeten we moeten maar even vanuit gaan. Morgen ja. ja. heeft u in Den Haag die nieuwe kerk de grote echtscheidingsdag. Ja, dit klinkt misschien heel flauw, maar heeft u er ook een kinderprogramma? Heeft u ook iets voor de kinderen? Nou, we hebben met name uh, vandaag een, een bijeenkomst voor uh, de professionals. Dus ja. iedereen die zich bezighoudt met echtscheiding. Morgen mo voor het publiek. En morgen is het voor het publiek. En dat betekent eigenlijk dat alle aangesloten uh, advocaten van onze vereniging... de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators... die hebben een open dag en daar is iedereen welkom. En daar zijn ook uh, uh, kinderen welkom die vragen kunnen stellen. Nee, maar heeft ze speciaal... staan of zo? Nee, we hebben daar niet een speciaal programma voor georganiseerd op dit moment... om um, daar meer uh, om de kinderen een podium te bieden tijdens die dag. Maar dat is misschien wel een idee voor de toekomst. Goed. Hartelijk dank, meneer Van Kolwijk. U gaat snel weer terug naar uh, uw symposium. Dank ja. dat u ons even te woord wilde staan. Geen dank. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Oh, feels like back again so soon. I see my father gray and her silver moon.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 Psycholoog Dietrich Stapel en ook hoogleraar Roos Vonk liggen onder vuur om een onderzoek naar vleeseters. In het verleden waren er meer affaires in wetenschappelijk onderzoek. Ethicus Jan Forstenbos, van jou willen we horen waarom wetenschappers joemelen met data. Hoe vaak dat voorkomt en of de media hier ook een bepaalde rol in spelen. Laten we eerst even stukken, uh, luisteren naar een stukje wat Roos Vonk erover zei in Pauw en Witman afgelopen maandag. Korte tijd later kreeg ik opeens kloep, een mailtje van Diederik met... nou, we hebben dat onderzoek uitgevoerd en, uh, en, we, en het is niet allemaal gelukt, zei hij. Zo gaat het vaak ja. in het echt. Ook het lukt niet allemaal. Maar met lukken is dat de hypothese die je hebt ook wordt, uh, wordt bevestigd door het onderzoek. Ja, dat de hypothese wordt bevestigd, he? He? Ja. ja. En dus het is niet allemaal gelukt, maar we hebben vier experimenten die gelukt zijn. En uh, dit zijn de resultaten. Nou, en dat waren prachtige resultaten. Althans, als je die uitslag leuk vindt. Ja, uh, Roos Vonk wilde graag dat haar onderzoek zou uh, lukken. De fraude door Stapel, want daar werkte ze mee samen, die is in de wetenschappelijke wereld echt ingeslagen als een bom. Uh, veel over gesproken in de media. Is dit nou zo uitzonderlijk? Ja, ik, uh, het is natuurlijk lastig te zeggen, want niet alles komt uit. Hè. Dus ik denk dat het echt uitzonderlijk is. Ja, ik denk hmm, dat het misschien je in sommige wetenschappers uitkomt. Dan wat heb je... vaak. Uh, nou ja, goed, je weet het dus niet. Daar zou je wetenschappelijk onderzoek naar moeten doen. En dat is lastig, ja, dat weten ja, we vanuit. Ja, ja, ja. Een... Kijk, het punt is een beetje, dit, deze rubriek heet zwart-wit. En dat is, in heel veel gevallen is dat niet zo'n terechte term... omdat er heel veel grijs te zijn in ja. de ethiek. Maar in het geval van, van uh, voor zover we het nu kunnen overzien... het dossier stapel, er loopt een onderzoek... is dat inderdaad uh, diep zwart. Hè, dat is echt een beetje het ergste wat je kunt doen. Een onderzoeksresultaat gewoon faken, terwijl je het niet uitgevoerd hebt. Want ja. dan probeer je iets neer te zetten... waar je helemaal verder niet je professioneel van wetenschap heb het uitgehoeven. Maar er zitten ook grijs tinten, donkergrijs tinten... In, wat mij betreft, in de houding van dat je dit onderwerp kiest. Want Roos vonk is een uitgesproken vegetariër. Yeah. En een van de uitgangspunten van wetenschap... is eigenlijk dat je belangeloos onderzoek moet doen. Nou, dan kun je eigenlijk het beste natuurlijk onderzoek doen... naar dit, dat soort zaken waar je niet aan gecommitteerd bent. Dus ik vind dat eigenlijk al een beetje... dat je graag zou zien dat er dat uitkwam. Hè. Zij hoopte dus een dat, beetje dat haar stelling... Ik, ik vind stelling dat je van dat de moet vorige... mijden. Voor mijn part zet je, zeg je een keer op een feestje van... nou, hè? Dat, maar ga het niet zelf doen, want dan ben, kom je in de verleiding... om inderdaad op die manier te werk te gaan. En daar hebben we een andere grijs tint. En mevrouw Vonk heeft die resultaten gekregen van, van, uh, van Diederik Stapel. Ja. Die dus inderdaad verzonnen waren. En is vervolgens meteen naar de pers gestapt. En heeft gewoon gezegd: Van we hebben hier een onderzoek waarin blijkt van dat vleeseters uitgesproken persoonlijkheidstrekken hebben. Narcisme, dat werd dan eventjes door de journalisten waarschijnlijk opgeleukt tot Hufter. Wat natuurlijk geen wetenschappelijke term is, neem ik aan, voor iedereen. Ja. He, dat kan maar, je ook de vakgroep dat, dat, dat klinkt in elk geval wel heel erg stellig. He? Nou ja, ja, dat had ze natuurlijk niet moeten doen. Ze had gewoon moeten wachten tot ze het onderzoek kon indienen bij een tijdschrift. Dat het gewoon door haar peers kon worden, he? haar, haar vakkennoten kon worden gecontroleerd. En dan was de zaak heel anders geweest. Want dan had ze veel beter in de recht gestaan om te zeggen van nu ga ik naar de pers toe... want het blijkt gewoon van dat mijn onderzoek goed is uitgevoerd. Dus daar zitten ook allerlei zaken in... waarin ja, mijn inziens gewoon wetenschappelijk niet goed geopereerd Maar is. zij wilden gewoon heel erg graag uh, een bepaalde uitkomst. Ze wilden ook graag bepaald onderzoek ja, dat ja, er ja. gedaan wordt. Zijn er meer... Zijn hier een tafel bepaalde onderzoeken waarvan wij eigenlijk hopen... dat het eens een keertje wordt gedaan en dat het een bepaalde uitkomst geeft? Ik denk, ik denk dat... Uh, kijk, heel veel onderzoek is beleidsonderzoek. Uh, zal ik maar zeggen. Onderzoek dat gedaan wordt door universiteiten, vakgroepen, ja. instellingen, instituten. In opdracht van iemand die er geld voor over heeft. En wat voor Daar onderzoeks? kun je bijna altijd van zeggen dat dat waardeloos wetenschappelijk onderzoek is. Omdat het, wie betaalt, bepaalt. En dus is het ongeveer zoals het hier in Nijmegen en Tilburg gebeurd is. Uh, ja, is gekocht onderzoek kun je zeggen. Wat ik niet wist is dat wetenschappers, in dit geval een mevrouw uit Nijmegen bij een collega van gelijke stemming, of van de, stel, de, de gesteldheid... een onderzoek besteld om haar eigen bevindingen bevestigd te krijgen. Ik bedoel, dat vind ik nog een graadje ja. erger eerlijk gezegd. Ja, nou, nou, nou, zo is het niet gegaan. Hè? Ze hebben natuurlijk gewoon natuurlijk met z'n drieën het onderzoek opgezet. Het is niet verboden om onderzoek, zelfs zijn er wetenschappers die verdedigen... juist als je een soort betrokkenheid bij hebt, denk aan vrouwenstudies... of aan genderstudies, hè, noem maar op, dan ben je juist beter uitgerust... Eigenlijk, om de finesses van het onderzoek ja. uit te voeren. Hè, maar in, in principe denk ik dat belangeloos. Zo precies zo'n norm is waar je moet kijken van ja hoe sta ik eigenlijk tegenover die resultaten van dat onderzoek is het, is het zo belangrijk die belangeloosheid of die, die, die wetenschappelijke objectiviteit dat je wetenschap zou moeten vragen om daar een eet over af te leggen nou ik denk dat dat misschien iets te ver gaat. Omdat het systeem wat de wetenschap in acht neemt... Hè, in principe mm. eigenlijk wel een heel waarborgen geeft. Het gebeurt, uiteindelijk moet gewoon resultaat in de publiciteit komen. Hè. Niet alleen via de journalistiek... maar vooral via tijdschriften die, die, die, die een sterke naam hebben. En daar hebben we een heel goed systeem voor in de wetenschap. In tegenstelling tot bij artsen bijvoorbeeld... die vaak opereren natuurlijk in de vertrouwelijkheid... van de arts-patiëntrelatie. Daar heb je echt een eet nodig om nog eens goed in te peperen... van dat er geen dingen moeten gebeuren... die tegen het belang van de patiënt ingaan. Ik weet niet... Een eet zou misschien helpen. Ik ben daar zelf al optimistisch over. Maar Ik vind hier dat, hangen hè? ook hele grote belangen mee samen, soms met, met het wetenschappelijk onderzoek. Ja, maar nogmaals, het systeem zit in principe eigenlijk als je even. Een, kijk. Sibinia begon net over opdrachtonderzoek, farmaceutische industrie is er natuurlijk berucht om. Hè? Maar dit is wel een hele, uh, uh, hele rare ook, en dat moet ik erbij zeggen. Als je ik denk als we straks de hele casus uh, breed voor ons uitgebreid hebben, dat dan uh, ja, het ook een, misschien een persoonlijk drama is wat die Diederik Stapel mm. heeft, heeft gedaan. Het motief waarom dat hij het gedaan heeft. Dat was een gearriveerd, briljant, gevierd veel publicerend maar wetenschapper. Maar hoe kom je dan toch zo ver om dat te doen? Heb nou, je dat toch niet meer nodig? Een van de dingen die ik heb aangetroffen, is van dat zulke hoogleraren, die natuurlijk wel een zekere naam hebben, waarmee men misschien ook iets minder makkelijk kijkt. Nou ja, als je als je jong broekje iets wilt publiceren, kijken ze natuurlijk veel scherper naar. Mm -hmm. Maar heeft ook een onderzoeksgroep hè, en een verantwoordelijkheid om een heleboel mensen aan een baan te helpen. Dat betekent dat je geld moet, uh, moet genereren. En dat betekent ook van dat dat geld vaak gegenereerd wordt door een zekere naam. Dus hoe meer publicaties, en dat je op die manier ook laat zien van, kijk, ik doe ook maatschappelijk relevant onderzoek. Ik kijk naar de persoonlijkheidsstructuur van vleeseters. Ik kijk naar allerlei ja, andere sociaal-psychologisch interessante natuurlijk. aspecten. Dus dan zijn er misschien geld Schieters, hè, overheidsinstanties, die zeggen van... ja, die, die stapel, die hm. moeten we dat geld geven. hij huid... is een goede onderzoekshoek. Is dat, zo dat, uh, dat, ja, ik uh, dat hoogleraren zo belachelijk veel moeten vergaderen... en beleids... Matige dingen moeten doen, dat ze gewoon heel weinig tijd hebben om hun eigen onderzoek nog te doen. Nou, en om hun ander onderzoek van hun en zo te controleren, te ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Ik denk dat de enorme uh, voortschrijding van de hoeveelheid publicaties de afgelopen dertig jaar, de druk die er rust op jonge wetenschappers, de economische aspecten eraan, dat die ervoor zorgen van dat je niet alles meer kunt controleren en dat dat dus de kans groter maakt dat je wegkomt met, met, met frau fraude, maar meer nog denk ik, net als bij die farmaceutische industrie, met het selectief eigenlijk rapporteren van resultaten. Want die farmaceutische industrieopdrachten die worden wel uitgevoerd. Maar daarna gaat men kijken wat wijst ook maar een beetje in de richting van dat mijn medicijn niet ja. doet. Ja, He, dus klart. dat is niet puur verzinnen, maar het is wel selectief shoppen in de resultaten die wat, je hebt. En wat, het moet het zodanig er, presenteren. wat moet er gebeuren om dit, uh, om dit soort dingen te gaan voorkomen? Nou ja, ik denk voor een deel van dat zo'n zo zo incident zoals nu... eigenlijk de, de puntjes weer op de I zet... en dat, dat de wetenschappers, dat die volgens mij... en voor de rest denk ik van dat, dat er misschien eens iets moet gebeuren... in termen van selectiviteit, van, van, van hoe journalisten en wetenschappers... met elkaar omgaan, dat les één voor journalisten is... van, hebt u dit onderzoek gepubliceerd gekregen? En want er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek... bijvoorbeeld, we hoorden net een onderzoek over, over echtscheiding... 40% ja. van de Nederlanders vindt. Dat is geen wetenschappelijk onderzoek. Dat wordt niet gepubliceerd, maar het is wel een wetenschappelijke methode. He, dus niemand die hier vraagt: van ja, hoe hebt u dat onderzoek gedaan? Wat waren de vragen precies? Maar dat zijn precies wel de dingen die wetenschappers maar moeten Maar Kun je doen. U verzekeren he? trouwens, dat ze wel netjes verantwoording hebben afgelegd over hoe ze het hebben onderzocht. Nee, nee dat geloof ja. ik ook wel. Maar kijk, ik denk van dat de journalisten moeten leren: in eerste instantie, is het een hypothese? Is het een bewezen feit? Hebt u ja. het gepubliceerd gekregen, of is het gewoon een beleidsaanbeveling? He, die je veel praktischer inpakt. Oké, okay, we ja. gaan uh, dat uh, allemaal doen, Jan. En we gaan eerst naar onze dichter bij de dag. vrouwtje van der Ploeg. Vrouwtje, goeiemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Fijn. Beat. Zet een beat onder je depressie. En sta weer kalm in de rij bij de HEMA. Luister naar de relativerende noten die je schreef. Luchtig en openhartig. Ondertussen vallen er geen banken meer om, maar landen. Geld schuift heen en weer. Tussen grote en kleine landen. Hoge en lage inkomens. Echtlieden. En gescheiden mensen. Alleen in het weekend is het rustig. Laat de muziek ook daar werken. Zet een beat onder het schuivende geld, dans met een Griek op het strand en koop vooral samen kaartjes voor muziek tegen echtscheidingen en depressies. <tiedert> Dank je wel, van de Ploeg. Nou, we zullen het allemaal doen, wat jij ons aanraadt. En nou, fijn. De gedicht is later terug te lezen op de website, dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Cabaretier Mike Baudet, politiek commentator van elsevier Sipinia, ethicus Jan Forstenbos en Rob van Kolwijk, echtscheidingsadvocaat. Die was al vertrokken. Als je naar de rechter gaat om je gelijk te halen... moet je eerst griefrechten betalen. Deze kosten gaan flink omhoog. Om bijvoorbeeld voor een echtscheiding naar de rechter te stappen... zal er diep in de buitel moeten worden getast. Er zijn voorbeelden die de Raad voor Rechtspraak heeft uh, gegeven... dat het op kan lopen tot wel 8.000 euro. Zometeen na drieën een uh, reportage hierover. Tot zo.